De gemeente wordt verzocht deze godsdienstoefening te willen aanvangen door te zingen van psalm 27 en daarvan het derde zangvers. Ach, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aan schouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog, want God zal mij, opdat hij mij beschut, in ramp en nood versteken in zijn hut, mij bergen in het verborgen van zijn tent, en op een rots verhogen uit de lente. Het derde vers van Psalm 27. Zijn wij verzocht te lezen dat gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord, wat u opgetekend kunt vinden in het Heilige Evangelie, en naar de beschrijving van Lucas? En daar nader hoofdstuk 15. We noemden nu Lucas 15. En al de tollenaars en de zondaars naderen tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende, Wat mens onder u hebben de honderd schapen, en een van die verliezende verlaat niet de negen in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouderen, verblijd zijnde. En de huiskomende roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen, Wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u, lieden, dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nood hebben. Of wat, vrouw, hebben de tien penningen, indien zij één penning verliest, ontsteekt niet een kaars en keert het huis met bezemen en zoekt naar totdat zij die vindt. En als zij dien gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen samen, zeggende, wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden, die ik verloren had. Al zo, zeg ik jullie dan, is er blijdschap voor de engelen gods over één zondaar daar, die zich bekeert. En hij zeide, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader, vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna... de jongste zoon... alles bijeenvergaderd hebbende... is weggereisd in een vergelegen land... en heeft al daar zijn goed doorgebracht... levende overdadiglijk. En als hij alles verteerd had... werd er een grote hongersnood in dat land... en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen... en voegde zich bij een van de burgers... deszelfde lands. En die zond hem op zijn land... Om de zwijnen te wijden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf. Die de zwijnen aten. En niemand gaf van die. En tot zichzelf gekomen zeide. Zijnde zeide, zeide hij. Hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood. En ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen. Vader ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u.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 want deze uw broeder was dood en is wederlevend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Onze en onze verwachting voor dit avontuur is in de name des Heren, Heren, het die hemel en derde. Het niet heeft voortgebracht. Een God die trouwt en eeuwig En de nooit zal laten varen. De werken u verhanden. Amen. Geliefde. Genade. Vrede. En baremartigheid.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 De eerstgeborene uit de doden en de oversten van alle koningen der Erde. Amen. Geliefde, laat ons nu trachten voor u met elkaar het heilig en vlekkeloos aangezichten zoeken in een gemeenschappelijk gebied. Ere des hemels. En rechten, Als het dan verwaardigd mocht worden, om in deze ogenblikken tot u te naderen, een God die heilig en rechtvaardig is, wie trouw rust op gerechtigheid en gerichtheid. ontkleed met wolken en donkerheid, met majesteit en heiligheid. En wij een grondslag in het stof? En we bewonen maar alleen met. En buiten de genade o God. Is dat maar een hut vol met ellende. Vol met zonde. Vol met pijn en verdriet o Heer. Omdat we in Adam hebben onze naam verloren. We hebben onze plaats verloren. We hebben onze aanspraak verloren. En we hebben al onze rechten. Verloren. En nu zijn er geen uitgangen naar u toe. Maar nu heb je van eeuwigheid een weg ontsloten. In die dierbare Emmanuel. En dat is nu een weg voor de mens. Maar buiten de mens. Uit je zijde goddelijke bediening, wat we dan eens in dit avonduur ervaren. Wat we zo even hebben opgezongen. Och. Mocht ik in die heilige bebouwen, ja die vrije gunst, die even u beloofd, o oh God. En u kan het nog, voor de grootste der zondaren. Maar dat er geen uitgangen zijn van ons, naar u toe Heer, Kunnen we alleen door hem tot u naderen. Want wel eens in dit avontuur, als zijn plaats aan uw zijde ontvangen. Dat is toch beter dan der zon, en de beter dan der dochter, want we reizen allemaal naar de eeuwigheid, we hebben allemaal een kostelijke ziel, en moeten we dan eens in dit avond uurtje bediend worden uit een dienend God, en een druppend heiligdom, om uw kerk wederom te voeren, in die zoete gunst en zalige gemeenschap, van uw lieve God en koning, heren. Als wilt u dit avontuur eens een ogenblik mochten ervaren. Wat gij voor ons wilt zijn en wie wij voor u zijn, heren. Ach, als zal ik uw kerk gedenken, in ons midden, Gij weet waar ze leven... Gij weet wie ze zijn, afheren... Kan zo donker zijn van binnen... Dat ze midden in de stek donkere nacht... En dan dolen ze maar rond, o oh God... In deze levenswoestijden. En dan kunnen ze nergens meer heen, heren, Dan ziet het wel of gij het op een dood hebt toegelegd... Om te gaan, leren, o oh God... Het die de bedieningen... Dat achter de dood het leven ligt, en dan moet de ziel gaan sterven. En dat is God ontmoeten. En buiten die borg kan het niet heren. En gaat uw volk maar wenend over de aarde. En dan maar met deze zwijgende mond. En dan zeggen ze als ach, had ik maar nooit wat gezegd ho oh. En misschien zit er nog wel een hier, die het leven ook in eigen hand niet kan vinden, en in eigen hand niet kan houden. Ach, heren, mocht het u dan eens ware, naar de grootheid uwer barbariteit, om op dat volk nog eens neder te zien, in gunste van boven. Want dat volk heeft deze leven toch geleerd, dat ze nooit naar u gevraagd. En dat ze nooit naar u gezocht hadden, maar dat gij zelf gezegd hebt, nu ben ik gewonden van degene die er mij niet vragen. en ik ben gewonden van degene die er mij niet zochten. oh god, en tot zulk een woord, ja zulk een diep Gevallen mens. Heb je nu De ganse dag. Uw handen uitgestrekt heren. En als uw kerk dat gaat leren. Ze zouden zich blind ween op aarde Vanwege der gemis en drafmaking. En dan moeten ze gaan leren uit uw vrucht. Tot in de eeuwigheid. O oh God. Maar uw vrucht. Die is in mij gevonden. Maar nu kunnen ze die mij niet heeren. En dan moet de kerk het weer gaan leren. Dat een opgezochte ziel. Is nog geen bekommerde ziel. En een bekommerde ziel. Is nog geen verloren ziel. En een verloren ziel oh god, Is nog geen geredde ziel. En zo gaat u nu met uw volk over de Maar welzalig is de mens. Die het mag gebeuren. Dat gij naar recht. Hem niet wilt schuldig beuren. Mochten we daar eens wat van oor in dit avond Van die vrije eenzijde. Dat soeverein, ja dat goddelijke, dat onwederstandelijke. Heren, dan kan iedereen nog stalen worden. Het Jozeaan van vrije genade. En dan nog op rechtsgronden. Want gerechtigheid alleen. Red van de dood. Al onze gemoedelijkheid. Al onze godsdienstigheid. Het zal er allemaal af moeten, o God. Om als een verloren mens onder u en voor u te komen wil dat nog eens schenken, heren, aan uw kerk in ons midden, in onderscheiden legeringen, hun zielen, gij weet wie ze zijn, want gij hebt ze van eeuwigheid, God, al is het nog zo donker, hoe donker ooit uw weg mag wezen, gij ziet in gunst op die uw wezen, want dat is een vrucht, o God, van dat nieuwe leven, maar Heer, lieve onvermer, er zijn zoveel in ons midden dit avond. Die nog voor eigen rekening voor. En een reizen. We reizen toch gezamenlijk. Naar die ontsachtelijke eeuwigheid. O God. We willen ons toch gedenken heren. In uw lieve gunst en goedheid. Neem nog eens reden uit u zelf. En zie op ons. In gunst van boven. En wees ons nog genade weer. Naar de grootheid, u werkt, maar Wat alweer, gij weet het. Wanneer we onze leven afleggen. En wanneer we overgenomen worden door de dood. Dat die koud hand dus doods ons afmaakt. Alweer, en dan geen borg voor ons is uw. Geen toekomst voor de eeuwigheid, oh God. En dan of zo dood voor de dood. En er zit toch overal maar een was Maar wil hij er nog eens aan te pas komen. Wij hebben toch een arme met me. En uw hand heeft groot vermogen. Mooi dan uw rechterhand is komen te ontlopen. En mogen dan uw nichtelijk onder eens gedenken. Ook degenen die niet met ons kunnen zijn. Die aan zieken en krank zijn verbonden. lieve hond vermen. toch meer dan een zegen. Wil ze toch eens gedenken, heren. Want uw lichaam wordt reeds afgebroken. En o oh god, sterven dat is god ontmoeten. En God ontmoeten buiten Christus, dat kan niet keren. Mochten we daarom leren sterven, voordat we moeten sterven. Mochten we leren ontmoeten, voordat we zullen ontmoeten. We zijn nog in het kostelijke, in het heden der genade. wel met die laag hangende oordelen, we kunnen elk ogenblik van aarde... Weggewaagd worden, o God, en dan voor u verscheiden, Heere, en dan onder die oordelen te moeten sterven, enerzijds wegzinkende in ongerechtigheid en in goddeloosheid, en anderzijds in eigen gerechtigheid en in godsdienstigheid, maar er moet er eens een ogenblik in ons leven komen, o God allergenade, dat de hele wereld nog zalig kan worden, behalve ik en dan wordt het dus een persoonlijke zaak ook oh God, en wil daartoe gedenken van vandaag, bij het klimmen naar jaren, bij het neigen en graven, en misschien nou al voor eigen rekening af, maar alleen in het laatste avond het licht van uw lieve geest, nog je in een hart te doen schijnen, heren, hebt toch een arm met nog gedenk ook de vaders en moeders, en de kinderen en de gezinnen, in deze ontzaggelijke tijden, wil deze jonge kinderen nog gedenken, als ze dan een jonge knietje nog eens mochten leren bij u en het uitroepen in die nacht, oh God, Och, schonk gij mij de hulp van uw wijk. Daar verder kunnen we toch niet komen, oh God. En mocht u op ons pad alleen leids Want wij dwalen maar rond. We hebben geen woning hier op aarde, En we hebben geen toekomst in de wereld. Maar neem toch reden uit u zelf. We mogen dan in het avond uurtje nog eens met uw lieve geest door de rij heen gaan. Misschien zit er nog hier en daar een ellende mens, Want gij hebt ellendige dat land. Bereid door uw sterke komt, En mogen dan nog eens wegnemen, oh God. Dat is in de Weg kan staan, en wat zou dat nu wezen, gij weten, o heer? En uw kerk gaat dat neer. We staan onszelf in de weg. De hele mens moet weggeruimd worden. En dat is zulke werk, o God. En dat is nu een goddelijk werk. En mogen dat nog eens in dit avond u. Er komen te doen, o heer. Gedenk ook de Amstraders, heer. Die oude broeder bij het klimmen zijn er jaren. Ach, lieve man, al lieve ontfermen. En mannen zijn in het kostelijke, in het heen der genade. Wil ook die andere gaan gedenken. Ook in de bijzonderheden die van die andere gemeenten zijn. Heer, wil we dan in dit avond. Uw, uw lieve geest en de nog eens komen te verkwikken. Te versterken wat gij hebt gevroegd. Want alleen wat gij vroegd. Dat zal maar juichen tot uw Heer. Al het onze moeten dood heet Heer. Om als een uitgewerkte. Als een doodgewerkte. Als een totaal verloren. Om het voor u in het recht te verspelen om dan op rechtsgronden een grond te krijgen voor het eeuwige leven, buiten zichzelf, in die dierbare Emmanuel, de rechtsaanbrenger voor een rechteloos volk, wil zo ons allen verdenken, we hebben nergens geen recht op, oog oh maar neem nog reden uit, nu zelf, dat deze ogen nog eens een onvergetelijke uren mocht worden, gij weet het, Heren, dat we onze ogen mocht opslaan naar de bericht, van waar onze hulpe komen zal, mocht gij dat nog eens schenken, zodat het uitgangen van deze dag, mocht hij juichen tot uw eer, en tot verheerlijking van uw goddelijke deugden. en tot verheerlijking van uw lieve en grote naam, heren, niet ons onszelf beziende, maar als ons toch in die gezalfde koning. We smeken het voor u in de vergiffenis van alle zonden en schulden. Om uw verbond, om Christus willen. Amen. Zingen uw geliefde uit onder de derde persoon. Daarvan het zesde en het zevende vers. Zo zijn troon, maar boven de aarde wezen. Zo groot is ook. Voor alle die hem vrezen. De gunst. Waarmee hij hem wil radenslaan. Zo ver het west. Verwijderd is van toosten. Zo ver heeft hij. Om onze zielen te troosten. Van ons de schuld. En zonden weggemaakt. En het zevende west. Geen vader zloeg, Met groter mededogen. En wat er verder volgt, wij nu de honderd en derde persoon, het zesde en het zevende vers... De medereizigers naar de eeuwigheid. Deze gedeelte van Gods woord. Dat u zo even hier gelezen is. Dat heeft één centraal punt. En dat centrale punt. Staat in de verlorenheid. Drie maal. Wordt in deze kapitel. Wordt, worden we bepaald. Bij de verlorenheid en er komen er twee soorten mensen naar voren: de zondaars en de kunnen en wel duidelijk lezen. dat houdt heel wat in want een mens is van eeuwigheid verloren in het besluit Gods Verlicht. hij is verloren in zijn val in Adam. En de tollenaars. Die waren verloren. In het aangezicht van de fariseers. Ook verloren. Daar komt de eens Dus. De verlorenheid. Is een eigenschap des doods. En als Gods kind gaat leren. Dat hij verloren is. Valt hij er bovenop. Valt hij er bovenop. En wat doet dan die ziel? Die probeert die verlorenheid te ontkomen, Kan niet. niet. En daarom. Vluchten ze uit zichzelf. Waarheen? Staat die hele heel En al de tolenaars. En zondaars. Naderden tot hem. Staat er. Alle tolenaars. En zondaars. Naderden tot hem. En de fariseers. Die waren er. Wist de fariseeën dat hij verloren moest gaan, ja. Weten wij gemeente dan wel verloren moeten gaan? Wees nou eens eerlijk. Wees nu eens eerlijk. Nou, ja. Dat weten we. Aanvaarden we het? Nooit. Dat is een andere zaak. Want de wetenschap doet niet aanvaarden. Nou, dat nu eens even vast. Als God een mens bekeert, krijgt hij met het wezen gods te doen. Hij krijgt niet met de Heer Jezus te doen. Dat is de meest verborgen persoon. Hij heeft er ook helemaal geen betrekking op. Nee hè? Nee. De fariseers wel. Want die zeiden. Deze. Ik zou je twee verschillen aantonen gemeente. Waar we de kerken kunnen onderscheiden. De fariseers. Die dachten. Abraham staat. Mozes. Abraham was onze vader. Mozes heeft ons de wet gegeven. En wie zijt gij? De fariseers die dachten dat ze door de werkzaamheden van hun leven kwamen in het verbond. Zo in het wezen des verbond door hun werkzaamheden. Gods kerk gaan leren bij God vandaan. Dat de werkzaamheden van de ziel die komen uit het verbond. Dus wat gaan we nu zien in het leven van Gods kinderen? Dat ze van eeuwigheid bij God vandaan bediend worden. Maar als ik dan bij God van bediend word, kan ik niet dienen? Nee, dat kan je ook niet. Weten we dat helemaal niet. Er staat er hier een gelijkenis van het verloren schaap. Er staat een gelijkenis van de verloren penning. En er staat een gelijkenis van de verloren zoon. Kijk. De Fariseërs, die trachten zalig te worden door de bediening der wet. En de schriftgeleerden die verdraaid het woord van God in de gang. Dat jullie zalig konden worden in een verdraaid woord. Maar dan kan de kerk het niet mee doen. Daarom in onze tijd geliefde zijn er maar weinig mensen die met God te doen krijgen. Waarom? Zijn we het veldig goed met zichzelf. Ze kunnen in het leven blijven. Gods kind moet sterven. Dan hebben we ook nog een tijd die we beleven. Daar speelt de gemoedelijkheid een hoofdrol. Dan ga ik mijn zaligheid baseren op tranen, uitgangen, beloftes en werkzaamheden. Naar het verbond nemen. De kerk wordt bediend uit het verbond. We moeten dus kennis krijgen in ons leven aan het huishoudelijke. Van het goddelijke. Wat wil dat zeggen? Wel als God een mens bekeerd heb ik gezegd. Dan krijgen we met het wezen doen. Ik heb tegen u alweer. Zwaar en eenmaal. Is er één. Weet er wat En dan gaat God... Het wezen ontsluiten in het huishoudelijke. En dat kan je hier zien. Want in de wedergeboorte, daar komt God naar voren. Als een drie enige God. En in deze gelijkenis gaat die dierbare borg zijn kerk onderwijzen. Korstel. De eerste gelijkenis van het verloren schaap. In betrekking op de bediening van Christus. De tweede van de verloren penning. Heeft betrekking op de bediening van Gods Geest. En de derde heeft betrekking op de bediening van de Vader. Dus Christus de hebder, waar de geest, de zoekende. In. En dan de Vader, de met van verre ontfermende. Wat wisten daar de Fariseers voor? Niets. Totaal niets. Want bij de Fariseers was er geen plaats voor Christus. Waarom niet? Omdat ze dachten dat ze door de werkzaamheden in het wezen des verbonds kwamen. Maar daar kwamen ze en de kerk gaat het weer, hij wordt uit het verbonden. Dan wordt het er ogenblik in die stille nacht. Of heb je nooit geen stille nacht meer. Wees toch eens eerlijk Wie weet. Misschien is het de laatste nacht. Dan komen er tijden. In het leven van de kerk. Als daar een moe gestreden kind. Op zijn knieën is. Wat zegt hij dan? Och. Mocht ik in die heilige gebouw raaien Daar gaat de kerk heen. Die eeuwig hernende. Daar komt de kerk heen. Want dat is een uitgewerkte en dat is een doodgewerkt mens. Wij zijn zomaar niet dood hoor. Nee echt niet. In de werkzaamheden van onze ziel. De mensen eerlijk waar die kunnen 60 jaar met een behoofd gelopen. En nog niet vervuld. Is dat. Maar hier wil maar vanavond met de hulpe des heren. Jullie eens bepalen. Bij het eenzijdige godswerk. In de ontplooiing van vrije genade. Bij het werk van Christus. Zie. Want dan staat er hier. Bij het werk van Christus. En als daar de fariseer bij bepaald wordt. Dan zegt hij deze. Deze. Dat zeggen heel duidelijk. Hij zegt. Deze. Ontvangt Zondaars. En eet met hem. Deze. Wie dan die deze? Dat is de Godheid, God uit. Het God licht uit het licht. In de nooit van eeuwigheid. In de geweldige eeuwigheid. De klonk. Wie zal er met zijn hart te worden? worden? Is hij uitgetreden. Deze. En dat wil nu Gods kind ook Dat er in de eerste gangen van het leven is. Er geen plaats voor Christus. Vreemd hè? Maar dat wel niet vreemd. Misschien zit er wel een vanavond hier. Daar nog geen plaats voor Christus is, want dat moet een plaatsmakend werk zijn. Want ik zou, als ik het zei, gemeente: wij kunnen wel beleiden dat we verloren gaan, maar we zullen het nooit aanvaarden. Denk daarop toe. En dan een, een stilgezet mens is nog geen bekommerd mens. Want de bekommering gaat door tot in de hoogste stand van leven. En een bekommerd mens is nog geen bekeerd mens. En een bekeerd mens is nog geen verloren mens. En een verloren mens is nog geen gered mens. Dat is allemaal stond in het leven. Kan je allemaal vinden in deze drie gelijkenissen. Wat zegt dan de Fariseer? Daar komt een verloren zoon thuis. Door zijn vader, goed opletten hoor. Door zijn vader werd hij in de armen genomen. Voordat hij gewassen was hoor. Met een lange baard en een vermagerd gezicht. Dan kreeg hij kus op. Maar hij kon zo niet binnen. Hij kan zo niet binnen. Nee, dan moet hij eerst een de kleed houden. Ja, we Dat is de gerechtigheid. Dan mag hij binnen. Dan krijgt hij gemeeste de dan dat van even er was. En dan staat er. En toen begon die vrolijk te zijn. En als nou de verloren zoon thuis komt, is de oudste zoon het veld. Waarom? Als God met een ziel afhandelt, is de goos niet de tussenheid. Want het is de verloren mens gewoon. Kijk, zo moet je die gang nu eens zien. Dan wil de verloren zoon, kan nooit aan de tafel zitten met de farizeeën, Want die zei, kom aan, met roeren zijn geld doorgebracht. Denk je dat wij bij zo'n sloer gaan zitten? Nee hoor, nee, nee dat doen we niet. Deze, deze. Is er nog een verhaal aan die die deze nou eens nodig. Maar. Want als we die deze mogen leren kennen, kan je een groot verleden. En er is een volk in ons midden, die heeft al jaren uitgezien, om deze te leren kennen. Ja deze, die eet met horen en tollen als die moeten wijken. Want daar komt de kerk terug. In zijn totale verborgenheid. En daarop het vanavond een ogenblik over te hebben. Dan kan je tekst. Vinden. In het u voorgelezen gelezen En dan wel. Van het vierde tot het zesde vers. Wat mens onder u hebbende. Honderd schapen. En één van die verliezenden. Verwaard. Niet de negen en negentig in de woestijn. Hij gaat naar het verloren, tot hij het dezelfde vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders. zijn zijnde, en thuiskomende roept hij het zevinden. En gebeuren tezamen, zeggende tot hem, wees blijde met mij. Want ik heb mijn schap gevonden, dat verloren. Zover. Zetten we boven deze overdenking het verloren schap. Ten eerste het zoeken naar het verloren. Ten tweede het vinden van het verloren. En ten derde de blijdschap met het verloren. We hebben het over het Verloren schaap. Er staat er hier, en al de tolenaars en zondaars, die kwamen tot hem. Naderen tot hem. Om hem te horen. Wat een gezelschap, hè. De fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden. Dus die kwamen niet om te horen. Dat is duidelijk. Die murmureerden, zeggende, deze, deze, ontvangt zondaars en eet. Als we Bunyan lezen. De christenreis van Bunyan. En de christenreis. Dan moet je eens goed opletten hoe God met zijn volk handelt. Op haar Bunyan. Die kwam evangelist. Die kwam christen tegen. Uit de stad verderf. De ziel gaat twee zaken neer. Hij zegt wat is er jongen. Hij zegt het ene kan ik niet. En het andere wil ik. Daar stond die man. huilend, Wak op zijn rug. In een brandende stad. Het ene. Dat kan ik niet. Dat is. God ontmoeten. En sterven. Dat wil ik niet. Wat deed die man? Die ging op de vlucht. Dat is een levend gemaakte ziel. In de wedergeboorte. In de engere ziel. En dan gaat hij heen. Waar gaat hij heen. Dwalen. Dwalen. Hij komt in poelmoedeloosheid. Hij komt in flexedigheid. Hij komt onder de wet. Hij probeert het met de wet te doen, maar gaat niet. Dan komt hij bij die poort. Moet te kort zijn. En dan bij die poort, dan komt hij wenslisten. Dan, dan moet je door. Nou, poort. Bij de poort kreeg hij de belofte. Was hij toen bekeerd? Tegenwoordig wel. Maar die man niet, die moest verloren hebben. En bij het kruis, de vervulling. Want in de christenenreis, er staat van meester Groothart, die zegt, ik heb iemand, ken ik, die heeft twee rokken. Die heeft twee roken. En nu heeft hij gezegende borgen gezegd, die twee rokken heeft hij geen trainer. En nu krijgt hij een rok van Christus. Want hij had een gerechtigheid genoeg, voor zijn hele kerk. Zal ik God er nu zo verwoordelen. En als God nu een mens bekeert, dan staat er, en dan gaat hij, wat gaat hij doen? Voor die nest Marta. De heren zeggen, een tedere stem tot Marta. Martha, Martha, gij bekommert en verontrust u over vele dingen. Maar één ding is niet. Wat leren nu de ziel? Als God een mens bekeert, dan gaat die ziel die gaat God achterna schrijven. Ken je die? Helemaal niet. Dus de mens gaat uit het gemis van zijn ziel, uit zijn God gemis, gaat een onbekende God achterna schreeuwen. Tegenwoordig stappen ze daar natuurlijk overheen. Ja, we zelf. Stappen gaan gemakkelijk. Krijpen we anders. En wat gebeurt er dan? Dan gaat die mensen van God achterna schrijven. Dag en nacht. Zocht hem in mijn bange dagen. Hield niet op mijn hand en oog. Op het herkenaar omhoog. En hij zegt die gezegend te worden. Marta. Martha. Ja, zei Martha, want ik moet spijzen voor u hebben. Dat heb ik niet. Niet wetende. Dat Christus de spijzen was die niet, niet nooit vergaan. Dus wat doet die kerk? Die gaat op God aanwerken. En dan moet die leren dat God werkt op de dood aan en de kerk op het leven. Gods kind wil leven. Maar wil niet verloren gaan. Tegenwoordig zijn ze zo makkelijk verloren, maar Gods kind niet. Ik heb misschien ook al eens gezegd, toen de Titanic verging, hingen de lijken met de tanden in de touwen van de reddingsboot. Waar is het doodgevroren? Want die mensen wilden niet verdrinken. Dat niet. Dus, als God nu een mens gaat bekeren, krijgt hij dan in zo'n leven helemaal niet? dan krijgt hij betrekking op zijn dag hij krijgt betrekking op zijn volk hij krijgt betrekking op zijn instellingen hij krijgt betrekking op zijn woord hij krijgt betrekking op die onbekende God hij gaat die God dienen en de wereld die gaat die haten niet wat dat is toch zo dus dat is een liefdedienst en als er dan in de kerk gezongen wordt een liefdedienst heet mij nog nooit verdroten dan kunnen ze wel meezingen. Maar. Dat is uit de liefde van de hart. Dat is een vrucht van de wedergeboorte. Maar. Dan moet je eens goed gaan begrijpen. Dat die arbeid. Daar moet hij uit. Want dan komt hij nooit in de mogelijkheid terecht. Dus die heeft een liefdeschanger. Die gaat God voor hem afbreken. En we gaan God dat doen. Die gaat het verbergen. En wat wordt het dan voor een volk. Van op en neer. Vandaag wordt morgen in de dood. Waarom omdat verlorenheid is nog niet verloren. Ik kan wel zeggen dat ik zie dat verloren gaan. Maar dan ben ik nog niet verloren. En wat doet dan de ziel? Dan gaat hij om genade bidden. Hij gaat om genade bidden. Ja ja, niet holenaren. Want die kon er nergens meer heen. Dan gaat de kerk om genade bidden. Maar hij weet dat hij genadeloos is. En dan gaat de kerk ook bidden. Omdat hij zijn zonden wil vergeven. Want dat is een dadelijke schuld. Maar hij weet nog niet dat hij enkel zonde is. Daar weet hij niks van dan wordt de kerk geleid. En dan neemt de Heerlijk tot het voorbeeld. En de staat en de fariseeën, die zeiden deze. Ja, dat is heel duidelijk. Maar waar was hij voor gekomen? Wel om het verlorene reden te brengen. Het verloren. Daar was hij voor gekomen. Niet voor de fariseeën. Nog voor de schriftgeleerden. Maar voor dat verloren. En nu werd uit de nood van de ziel Waar kwamen de tolenaars en de zonder naderde tot hem? Waarom? Er was geen weg meer over. Want de wet had ze uitgesloten. De farizeeën hadden ze verdoen. En ze hadden nergens meer bij. En deze kwamen tot hem. En u ziet hier eerst de vijandschap al van de godsdienst tegenover zijn armen voor. En dan gaat hij een gelijkenis doen. En wat zegt hij in het vierde vers? Wat mens is er onder Waarbij is. Want mens is er onder. Hebben de honderd schapen? En dan gaat het niet over die 99 ervaren. Die laat hij daar wel liggen. Maar één. Eén. Gaat niet één. Staat er heel duidelijk. Is het oude. Eén. Daar staat ook niet. Dat hij een vos gaat zoeken. Daar staat ook niet dat hij een beer gaat zoeken. Of een wolf. Nee. Een schaap. Dat is een offering. Daar wordt Christus bij verbleven. En wat gebeurt er nu met dat schaap? Dat schaap, dat is die verloren. Er staat, die 99 verlaat, niet de 99, in de woestijn. Is dat? Hij is dat schaap kwijt. Dat schaap is in eeuwigheid ook. In de val kwijt. Op aarde kwijt. En u gaat God als schaap Dus. We krijgen hier te doen Met de eenzijdige. Soevereine godsbediening. Rustende in het waar. En als dat niet waar was mensen. Dan kon u die deur dicht. Dan zijn wij die deur dicht. Want dan zou ik nooit dat rijke even kunnen prediken. Maar hij. Deze. Wat mens. En dan zien we Christus. Wij zien hem gaan onder u. 99 in de woestijn. Ik sta wel duidelijk. In de woestijn. Wat wil daar zeggen? Dat is na de val op aarde. Van Gods zijn Kerk. Zou ze wel geven. Manasse. 65 jaar oud. De grootste zondaar die er ooit geweest is. Die liet God in Babel in de keten. Is. En toen kwam God. En waar vond hij nu nou menassie? In de gevangenis. En daar bekende menassie. Dat de Heere God was. Daar kreeg menassie een plaatsje aan de God. Goed vasthouden. Was dat dan dat God hem in zijn bekering vond? Nee. Maar God had hem van eeuwigheid gekend. En toen hij 65 jaar oud was gemeente. Toen kwam dat uurtje daar binnen. Hoe vindt hij door zijn kerk? vertreden in hun bloed, in de woestijn des levens, stervende op aardigheid, en geen oog heeft medelijden met hetzelfde. Bedoel. En dat is nu de deze, daar nou de vader, niet onder kon komen. Nee, natuurlijk niet. Want die zochten de gerechtigheid uit te werken, en die hadden de tollenaars verloren. Dus wat moet er in onze ziel gebeuren? We moeten uit buiten gezet worden, mensen. We moeten uit onze werkers gezet worden. Maar als ik uit mijn werk gezet word, ja, dat is niet Zegt En dan zien we hem gaan. Met die geest, gaat die man van die één verliezende, verlaat niet de 99, en dan gaat hij zich opzoeken. Gaat wel duidelijk. Wie gaat er nu achter het schapen? Wel Christus. En dan zien we dat schapen. Ik heb er natuurlijk gewoond, ik heb natuurlijk in Californië gewoond, en daar heb je ontzaggelijk veel schapen. En als er dan zo'n kut het land afgevreten had, dan zagen we altijd verschillende doden liggen rond een berg. Wat dat mee was. Wat gebeurt er met zo'n schaap? Zo'n schaap dat dwaalt van de kudde. Dan zie je dat schaapje daar gaan in die prairie. Dat beest loopt. Mis dat beest de herder helemaal niet. Dat beest loopt, dat is daar nog een beetje gras. En daar vindt u nog een puddeltje water. En hij loopt maar. Want een schaap kan nooit terug. De hoosdienst komt altijd terug. De zelfgemaakte schijnbekering komt ook terug. Wat dat doet. Als ik een postduif neem. En ik stuur hem naar Duitsland. zit hij misschien morgenavond weer op mijn dak. Want die weet zijn weg terug. De, de, de, de, de vrome mens krijgt altijd weer een gangetje in zijn leven. Die terugkomt. Maar hij schaap niet. Hij schaap gaat verder. En dan zie je dat beestje lopen. Over de prairie. En dat beest loopt maar. En dat beest loopt niet. En niks in de water. Hij loopt maar. Niemand krijgt dat schaap met je. Maar dan staat er. Nou gaat die herder. Die gaat die andere... Gaat hij verlaten? Dus in de opzoekende liefding. gaat hij zijn kerk wederwaar tot alleen over. En wat gaat er nu met dat schaap gebeuren? Dat schaap dat wordt opgejaagd, voor nacht. Voor nacht voor de meesten. En dan komt het wild dier dat niets in het woen ontziet. En dan gaat dat schaap niet gaat het beestje niet doen. Die gaat schreeuwen. Dat beest gaat in die nacht schreeuwen. Waarheen? naar zijn herder is hij kwijt. Hij gaat schreeuwen naar God. Want hij hoort het wild. Hij hoort het. En dan kent de beest hier niet met hem. En dan loopt dat beest. Is hij dan al gered helemaal niet? Ziet die herder hem dan achterna te lopen helemaal niet? Dat beest gaat door. En als het de nacht wordt. Dan komt het ongediert uit zijn ogen. De duivel. Als dus die verder komt, krijgt die kennis aan de goddelijke wet. Zonde, schuld. En wat doet dan die ziel? Die gaat naar God schrijven. Wat zou daar zo'n ziel schrijven? Wat zou die daar schrijven? Denk aan het vaderlijk mede. Heren waarop ik weet en het leven. dan de vrienden, zijn bij u verdenkt. En het Sla de zon Een jonkheid, ee, weet ik ik er Maar gedenk. Egenaar. Om uw goedheid, de heer te geven. Weet dat schaapje dat hij niet meer terug, gewoon helemaal niet. Dat weet je wel. De zon komt weer op, de zon gaat weer branden, geen bespotting. De gerechtigheid Gods geen bespotting. Het water droog op, oh God, mijn ziel en lichaam mij Rosterhaar en ding. En dan gaat het schaap. Maar dat schaap is nog niet waar het wezen moet. Waar moet nu dat schaap wezen? Is een totale verlorenheid. Dat hij nergens meer heen kan. En waar richt nu dat schaap zich heen? Naar de bergen. Naar wezen. Waarom? Daar is groen gras. Maar daar komt hij niet. Dat kan je begrijpen. Zo zie je dat beestje daar zwerven door die levenswoestijn. Daar komen de bos achter, en daar komen de wolf achter, en daar gaat de duivel op aan, en er komt de heilige wet, en er komt de toren gods, en dan gaat hij met zijn hele bekering over worden. Want hij had gedacht, dat hij zich een gestalte voor God kon opwerpen. Martha, Marta. Maar hij moet geborgen worden. Dan staat hier zo kostelijk in de tekst. 99, in de woestijn, en één verliezende verlaat, 1999. Nou, meis, ik zou eens wat zeggen. En meis werkt. En meis bidt. Allemaal. Dan moet men eerlijk zijn. Want we willen niet verloren gaan. Dat kan ik goed bereiken? Dat is de gang van het leven. Maar we weten niet dat we verloren zijn. Dat weten we niet. En meis doe alles om in het leven te blijven. Nou, God doet alles om je in de dood te krijgen. Dus dan God ga je gang afbreken. En welke gang gaat God nu afbreken? Gestaltelijk. Want dat gestaltelijk leven kan God niet behalen. Want die tranen gaan opdrogen. Hij gaat die avond de deur terugtrekken. Hij wordt een vijand van God. Hij wordt een vijand van de wenige. Het gaat goed in dat eerste tijdje. We zijn wel liever bekeerde mensen. Maar we zijn nooit om onze vijandschap opbreken. Kijk. Want wij willen wel zalig worden, als we kunnen blijven leven. Maar we willen niet zalig worden in sterren Zou ik om van uw tijd te leven, mensen, daar zou ik het dus je eerlijk zeggen, dat God op mijn dood aan werkt. Op mijn dood aan werkt. Weet ik dat die herfd me zit, wel nee. Weet je wie erachter me zit, de wet. Weet je wie erachter me zit, de duivel. Weet je wie zegt, geen huil bij God. Je hebt toch geen huil bij God, en je roept de ziel aan, heren. Ach, schonk ge me de hulp van uw reis nou ja. Niets. Hij krijgt zijn eigen terug. Hij gaat zien dat hij onverbeterlijk is. Is er nog niet verloren hoor. Helemaal niet. Onverbeterlijk. Hij heeft alles geprobeerd. Hij heeft het bij Gods volg geprobeerd, het werkt niet. Hij heeft het in de kerk gezocht, het werkt niet. Het lijkt op dat duivel of dat boek dicht gaat. Ja, dat boek gaat ook dicht. Heerlijk. Maar waar moet het dan heen? Ja, naar de dood. Ja, dat wil ik. Dat kan ik niet. Nee, waarom niet? Ik heb geen woorden. En dat schaap, dat dwaal maar verder. Vandaar dat, dat mijn handen, ik zeg even nog gezegd, en mens bid om genade, maar ik zeg het nooit als een genadeloos leren Nooit. Maar nu gaat hij dat leren. Door ontdekkende genade gaat de ziel leren, dat hij geen recht heeft en geen aanspraak. Wat gaat hij nog meer leren? Dat hij geen uitgang heeft. Want dat gebeden van de aard, die nam er een taïde. Dat kan hij niet meer beter. Dan komt er een tijd in zijn leven gemeente. Dat het de weg hield op in Israël. Dan gaat die krom gaat heen. En zo gaat de schaap in maar verder. En dan gaat dat meestal uitgeteerd worden. Want het voedsel raakt op. Uitgeteerd. Dan komt de kerk. Helemaal aan het eind. Hij is er nog niet, nog niet. Hij zoekt nog steeds. Uitkomst tegen de dood. Kan het niet vinden. Zijn herder is hij verloren. Dat is de paradijsgedachte. Daar zijn we alles verloren. Waar moet die ziel dan heen? Staat hier. En als hij dan gaat. En dan zoekt hij net zo lang. In die woestijn. Hij zoekt net zo lang in die woestijn. Totdat hij het gevonden. Daar komt de kerk. Op. Moet je zo het opletten. Want je zit in die tijd tegenwoordig. Alles kan erbij door hoor. Ontwacht dat mij. Maar in de gangen van het leven. Gaat u zelf de gang van de catechismus. Eerst kom een ziel bij zondag 2. Waaruit kent u alleen ellende? de wet. Dat is de kenbron der ellende hoor. En die kenbron der ellende. Die brengt mij bij de oorsprong der ellende. Ben ik dan bekeerd helemaal niet. Ik had het wel gedacht. Want ik had die troost gezocht. Want mijn ogen zijn opengegaan voor ongelukkige statenpaarden. En we gaan die kerk die gaan zwerven? Hij zoekt het hier, hij zoekt het daar, hij zoekt het daar. Maar hij is steeds verder van de kudde af. En dan komt hij bij de onafwendbaarheid van de ellende. zonder 4. Dan komt hij in zondag vijf. Dan moet hij zelf gaan betalen. Dat heeft hij ook geprobeerd. Dat werkt ook niet. En dan roept hij uit dat radeloze hart uit. de God, is er dan nog een weg? Is er nog. Waarom? Waar is die weg voor nodig? Om die welverdiende stad te ontgaan. Dan wordt die zonder daar voor God. Want er is die in zijn schuld gebracht. En wie heeft die daar gebracht? Die goddelijke wet. Want het einde der wet is Christus. Houd dat op. Tegenwoordig hebben ze allemaal Christuskennis, en geen wetskennis. En als we geen wetskennis hebben dan hebben we geen Christuskennis. Dan mag ik wel eens een beetje gras vinden in de woestijn. En ik mag me wel eens verkwikken. Ik mag wel eens een ogenblikje beleven, als er gepraat wordt over die borst dat hij voor me zie een ogenblik gaat schitteren. Maar dan heb ik hem nog niet. Nee. Dan ben ik wel bekommerd. Waar ben ik bekommerd over dat ik niet bekeerd ben. Nee mensen, dat is een verkeerde bekommering. Ik ben bekommerd, zegt de dichter, vanwege mijn niet zonder. Waarom? Hij had gedacht dat hij verhoffelde kon. Hij krijgt zichzelf weer terug. Hij komt in zijn onbekeerlijkheid terecht. En wat gaat er nu met de schaapje gebeuren? Dat schapie dat wordt dag en nacht achtervolg, gods kind, is de rust opgezet. Ze kunnen niet rusten. Ze kunnen niet rusten buiten het borgwerk van Christus. Want dan wordt er een honger en een dorst. Weg. Je levenswoestijn geboren. Waarna? Naar de gerechtigheid. Want die redt alleen maar van de dood. Och. Dat ik klaar en onderscheiden zag. Twee zaken. En wat gaat er dan met dat schaap gebeuren? Wel, die komt bij die berg. Die komt bij die berg. En wat moet hij dan? Dan moet hij de berg op. En dat kan niet. Waar kan je dan een beestje vinden? Ik heb het met mijn ogen zat gezellig gezien. En waar weet dan die heide of beestje aan de voet van die berg? Die ene berg, dat is zonder een schuld. Dat kan je nooit meer overleven. Die andere bergen, die die ziet, is de gerechtigheid gods. En dan valt wel Een beest. een Dan zou de duivel hem zo naar de hel slepen. Dan zouden de vossen hem verteren. Maar de is niet. En dan komt hij in de 116e persoon. En wat zegt hij dan? Dat staat hier. Totdat hij hetzelfde vindt. Totdat hij hetzelfde vindt. En hoe vindt hij nou? Onder de rechtshandeling. Want we zeggen nu Gods woord. Het recht zal in de woestijn verlieven. En goed doet geen goed. In de dagen der verbolgenheid. En daar legt dat kind van God tegen de bergen. Van zonder en Hij was van God. En waar komt de kerk terecht? En waar komt hij dan niet terecht? In Psalm 116. Ik was uitgedeerd. Maar hij zag op mij neer. Hij. En als dan die herder dat hij vindt, wat doet hij dan? Dan heeft hij zeker eerst een paar goede trappen dat hij weggelopen is. Nee. Nee. Dat zou hij misschien doen. Hij neemt dat beest op staat er. En als hij het gevonden heeft. Legt hij het op zijn schouders. Wat gaat nu de kerk leren? Dat de belofte de vervulling is. Wat moet er nu met die belofte gebeuren? Moeten we de dood niet? Om die dood in die vervulling in een ander te vinden. Dus nu gaat er een kerk, een volk over de aarde, dat de keuze geval is in de liefde, in de wedergeboorte. Ze hebben er alles over gehad, ze hebben de wereld erin. Gods volk erin de kerk lief gekregen, alles niet gekregen, en de belofte gods ontvangen, en dan komen ze uitgeteerd op aarde. En dan moeten ze sterven in de leden. Ze dan komen ze in de 138ste versal al zich komen Door tekenen. Dus wij. Ja, mensen, ik zou zeggen, dat zou je wel als een kind kunnen koesten. Het zou je wel als je vrouw kunnen koesten. Het zou je wel als meer Om één door tekenen. Bezwijgen. Schenk hij mij. Te doen. Oh, die echter. En daar laat hij nu zijn volk op. Op het vlakke des velds. Vertreden in hun bloed zo'n uitgedeelde. Maar hij zag op mij niet. En dan kunnen die 99, die kunnen nog wel even. Maar dan kan hij moeten sterven. Dan moet hij sterven. Het is altijd geweest. De christen. En Christus, en nu wordt het Christus en de Christus. Want daar moet hij naar stelling. Dan kan die allemaal nog zalen worden, allemaal. Dan komt een tijd in je leven, mensen, ik zou het zeggen, dat de hele wereld zal ons goed worden. Dat kijk je goed vertellen. Behalve ik. Dan is er voor mij geen oog meer dat op mijn leven zit. Dan zie ik alleen een vertorend God. Dan zie ik alleen. En een maand en een berg voor zondene schulden. En hij ziet het alleen de heiligheid en de majesteit en de rechtvaardigheid. Uitgekend. En wat zegt dan de dus ziel? Onder die bediening van die goddelijke wet. Die de herstelling van de goddelijke eist, Dan zegt de dus ziel, maar gij zijt toch volmaakt. Gij zijt rechtvaardig heer. Wat gaat hij nu leren? Dat een ontsluiting in de borg is nog geen schenking van de borg. En dan gaat hij terug. En wat voelt dat schaapje dan? Die twee warme handen van de Hij Die houdt hem vast. En dan legt hem op zijn schouders. En hij heeft het twee mogelijkheden. Hij kan vooruit kijken. En hij kan achteruit kijken. Hij kan zien waar hij vandaag gekomen is. En hij kan zien waar hij heen gaat. Ja, dat vertrouwt zijn op. En dan zegt de heer, ik heb hem met mijn beide handpalmen gegraveerd. En dan houdt hij vast. En dan gaat die herder, die gaat tot het schaap spreken. Ja. De herder gaat tot het schaap spreken. Gevonden hebben. En dan gaat hij die weg terug. Ja, die weg Waarheen? Waarin. Door diezelfde zandvoestijn. Moet dat schaaf Door diezelfde strijd is Christus nu gegaan. In de gangen zijn er vernedering. Als schuldenaar aan het daar stond hij hier. Als schuldenaar aan het recht. En daar hij, aan het recht. Weet het niet, wat allemaal op Golgotha zou moeten gebeuren. Want daar zou hij uitgeteerd. Aan het bloek en slaafhoud zou Christus zijn. En daar krijgt de kerk een oog op. Op hem. En hoe zien ze hem dan? In zijn stervende liefde. Tegenwoordig zien ze hem. Als er opgestaan hebben. Maar de kerk niet hoor. Die legt hem in zijn stervende kennen. Houd dat maar vast. En dan moeten ze zitten. Staan hij daar. En dan ook in die verlatenheid. Waar het schaapje ook in komt. En nou zegt hij maar. Maar je gehoord waar hem heb Op Opdat er een volk op aarde zou zijn. Dat nimmer meer. Van hem verlaten zelf worden. En hoe denk je nu dat hij het schaapje weet. Zwart van hem Zwart van ellende. Uitgehongerd en uitgekeerd. Anders niet meer. Tegenwoordig heb je veelste vette christen. Je komt tegenwoordig niet zoveel mensen met tegen die met rood naar de rond Echt niet. Ze lopen tegenwoordig allemaal met auto omhoog. En van de borst naar voren. De ook. Je komt niet zoveel keer naar Jacobs meer tegen. Waar ben je nog een de Anna? Er zijn nog wel wijn in de marktas. Maar waar ben je nog een afgekapte Maria? Die bediend moest. Zo werd dat schaap uit Christus bediend. En gedragen. Wat zegt hij dan nog meer? maar we moeten kort zijn. En dan zegt hij zegt hier. En thuiskomende roept hij de vrienden. En gebeuren tezamen. Hij zegt wees blijde met mij. Blijde. Ik zou eens wat zeggen. Mensen. Er komt een tijd in het leven dat een mens zichzelf in de weg staat. Geloof je dat? Geloof jullie dat mensen? van God. Dat God dat je je eigen in de weg had. Waarom? Omdat je die delt niet wilde maal zien. En nu gaat God een gang met je ziel dat de mens het niet meer kan bekijken. Hij had wel eens gedacht in de ontsluiting van de borg dat zijn zaak opgelost was, maar die zaak is niet opgelost. Want een gezicht buiten onszelf is nog geen bezit buiten onszelf. Kijk, we moeten nooit vergeten, verliezen, dat een beloofde verlosser. Is nog geen geschonken voor ons. En dat verloren gaan. Is nog geen verlorenheid. En verlorenheid komt in onze onbekeerlijkheid. Waar komt dan de kerk terecht? In de armoede. Waarom? Omdat hij uit God bediend wordt. Je moet dat altijd maar uit het eenzijdige gezien. De kerk wordt eenzijdig bediend. Gevonden hebbende, lag hij het op zijn schouders. En wat deed het schaap? Sparkeling. Totdat hij er lag. Was de overwinning. En dan gaat hij naar de buurt. En wat zegt iemand dan? Zegt hij zegt niet: ik heb een schaap gevonden. En wat is dat met een schaap? En dan zegt hoe blijf? Want het was verloren. Maar ik heb mijn schaap gevonden. Hij zegt niet, ik heb één schaap gevonden. Nee, ik heb mijn schaap gevonden. Waarom? Het was uit zijn schaap. Het was zijn schaap. En langer had hij het schaap dan zijn eigendom gekregen. In de eeuw. En nu heeft God het gewonden. Op het vlakke des veld stervende. Met gebrek aan alles. Buiten Christus omkomen. Voor je het volk van God omkomen. Ja maar zal deze zeggen. Omkomen. Maar als ik omkomen is het kwijt. En daar moet het heen. Daar moet we nu heen gemeente? We moeten eens een verloren mens voor God worden. En we kunnen zo blijven leven. We hebben het zo goed. We hebben het zo goed met ons eigen getroffen. Want. De ene denkt is een bekeerde man, en die zegt, nou ja, het is wel een bekeerd vrouwtje, he, en het staat hier ook, zo zeiden de Farizeeën ook, en het is toch wel een bekeerd vrouwtje, ja. Er zijn nog anderen, die verwachten het van Mozes, maar Mozes heeft nooit geen wonderen gedaan. He. Johannes ook niet. Mozes heeft alleen maar in Egypte naar het dood geslagen. Hij heeft nooit geen ziel gehad. Dat dat nog. was. Mozes werd je niet. Nee, er werd dus een tuchtmeester tot Christus, maar de werd van je ziel niet. Je hebt wel tegen mij woorden, mensen worden onder de wet verloosd, maar die gaan ook met die wet verloren, want de wet eist. Dus wat gaan u de kerk leren in ieder geval? Dat die wet, die houdt alles wat ik heb, alles wat ik verlies, geeft allemaal niks, dat ene verlies ik nooit. Die strenge gerechtigde eis van de goddelijke wet, die zal nooit verminderen. En dan wordt dat goddelijke vervloekt in mijn ziel afgekomen. Want de wet geeft nooit in. Waarom niet? Waarom kan de wet niet een beetje loven en bieden? Dat kan toch een beetje loven en bieden. Niet met de wet. Want wat is nu vaak de goddelijke wet? Laat maar eerlijk wezen. Dat is de afspiegeling van de deugd En daar wordt de keken aan. En dan krijgt hij betrekking. En dan komt er tijd in het leven van Gods volk. Dat die recht gods. Aangekondigd wordt door de goddelijke wet. En dan is er geen titel of jode af Dan kan ik verloren. Als God een ziel, een borg ontsluit, in de gangen der ontdekking en afbreking. Daar zet tegenwoordig het godswerk naar gemeest vast. Alle mensen die nog een ander leven mogen kennen, zetten ze daar vast. Dat is een van het oordeel van de kerk dus. Er zijn niet veel moeders in Israël meer. Nee, weg niet. Er zijn ook niet veel vaders in Israël, niet meer. ook niet. Maar daar zet godswerk vast. En waar is dat in de ontsluiting van de boer? In de belofte. En dat houdt een bekommerd meis. En als het een bekeerd meisje nooit komt komt in de duisternis. En hij zegt God tot werk, zet hij daar vast. En wat moet tot werk? Dan kom je de 42e persoon. Dan gaat die ziel, die gaat naar God schreden. Dag en nacht. Want die ziel moet verlost worden. Want een gezicht op de verlossing meis is mijn, is mijn verlossing niet. Echt niet. Ik moet thuis gebracht worden. Daar moet vreugde zijn. Daar moet een half uur stilte in de hemel komen. Voor één zondaar Die zich bekeerd. En daarom zeg hij, ik heb mijn schaap gewonnen. Weet je wat de ziel dan wel eens gaat inoefenen? Geef het wild gedier dat niets in het oefenen De zielen van uw tortelbuien, niet over. Laat grote god om één gehaat erover heel klein en voor. Ja, niet één, van verdriet. Want dat hebben ze in die levenswoestijn. Dat wild gedierd. Dat het op zijn ondergang heeft toegelegd. Van dat weerloze schaap. Maar geen, oh god. Waar gaan ze erin? Dan gaan ze met al de noden moed naar God gelukken, Altijd maar weer naar God vluchten. En die niets in het woen ontzien. Ook die goddelijke wet, die geeft nooit los. Maar. Als dan die ziel en zijn gezicht op die borggerechtigheid krijgt. Dan kan die verloren gaan hoor. Dan kan niet met God eens worden. Daar is de ook niet meer aan. Dan moet er echt nog een heel stuk gemoedelijkheid tussen. Maar gemoedelijkheid bestaat bij God niet hoor. Laat me maar eerlijk wezen. Zakelijk. Dan kan die verloren gaan. En hij kan behouden worden. Een bedekte schuld. Maar als God door gaat werken. Met de kracht van de goddelijke wet. In zijn geestelijke waarde. Dan moet die ziel verloren gaan. Want dan is het recht. Is Christus achter verborgen. Waarom? Omdat het recht zo loopt zal hebben, je En als die verloren moet gaan, dan zal die zalen worden, maar dat weet ik niet. Maar dat schaap zegt hij. Dat is gevonden. Dus wat gaan nu de kerk leren? Dat het alleen kan van Gods zijde. Alleen. En wat weten wij ervan? Want Want is misschien de laatste keer dat we, De laatste. Heerlijk wel. Ja. We hebben pas in onze eigen gemeente meegemaakt. Zondags in de kerk, Zaterdag in het graf. Ja. We Begraven al. Echt. Eén week. Uit de kracht van het leven. Dus morgens naar zijn zoon. Allemaal ging die de deur uit. Ik, was er, ik moest er komen. Om elf uur kwam hij in de kist terug. Nee. Ik denk, ons ook overkomen. En wat hebben we doen? Hebben we dan kennis aan die verlorenheid? Nee. Hebben we dan kennis aan het woestijn weinig. Vol gevaar. mij in ziel. Red zijt Maak mij niet beschaamd. Het is een vrouw, een kind in Amerika. Niet <tossimus> kind van God. Het is nou thuis. Het is een tevrugging al Kennis aan de ontsluiting van de borg. In de dadelijkheid. In de persoon. Ik kreeg het zo benauwd, er was een grote brug over de Kalamazoe River, en tot de duivel die had het kind zo te pakken, hij zei, spring maar over de brug, toen wordt er wordt gezongen, Er zal een 68 op uur af. en je bent er zo ongelooflijk in. Maar die vrouw zegt. mijn vrouw is zo goed gekregen. Die zegt die vrouw, en die stond ik op die hoge brug in Kalamazoe, en ik kreeg geen ogenblik tijd om een ogenblik alleen te wezen. Telkens kwam de auto, telkens een fiets. Dan weer een paard, dan weer mensen. En die had zich voorgenomen uit de banden van de dood. Zijn Ze we zelf die sprong nemen. En toen kwam God over in de ziel. Ik zou u niet meer even, Nog veranderen. Kijk. Toen liep dat zieltje vast. Hij zelf tegen ons gezegd. Ik heb een hap in de vloer gelopen. Een hap in de vloer. Daar in de kerk. In de totale onmogelijkheid, mijnerzijde, om uit de eenzijdigheid van die goddelijke eeuwige trouw die gaat dat schaapje leiden door de levensmoestheid. door de stormen en door de nacht. Altijd zijn ogen op zijn kerkband. Hij heeft zijn lief gehad met een eeuwige liefde. Maar Nu zal de kerk aan deze zijde van het graf in zijn totale onbeholpenheid is een totale onbekeerlijkheid. In het eeuwige wonder. Uit de eenzijdige bediening zal moeten worden. Omdat God alleen de heer zal krijgen. Daarom is de zware zand. Van dat schaap. Als het bij de kunnen komen. Wat zou die dan zingen zo schaap? Wat zou hij zeggen? Weet je wat hij dan gaat zingen? Door u. Door u alleen. Om het eeuwige wonder. Kijk trekken. Nu gaat de kerk rusten. In het zomer. Want als het u nooit meer van mijn kant aanneemt, Dan is er geen gebed meer over. Wees maar eerlijk. Dan waart de vijandschap die gaat over. En dan zegt die dikwijls zo. God moet dat u zo. Moet dat u altijd zo. Moet dat u altijd maar door de dikte. Is er nou nooit. Is geen in Nee veel. Want. hij zult weten. Het welke grote nood. Een grote dood. Dat gij verlost zijt. En wat staat er dan in het eerste vers. En ze kwamen allemaal tot hem. Die naderde. Die het leven. In eigen hand niet meer kunnen vinden. Die daar onbeschut op aarde ging. Die niet meer weten waarheen. Zonder beveiliging. Zonder toekomst. Zonder God. Zonder redder. En in de nood. Die gingen allemaal. Staat er hier. Weer in het eerste vers. En alle dolle en zondaars. Die naderde tot hem. Waarom? Omdat hij zijn leef bestelde. Voor die verloren schade. Van de lucht. En wel uit de 32ste persoon. Het vierde vers. Gij zijt mij heer. Ter schuilplaats in gebaren, Gij zult me voor benauwdheid trouw bewaren. omringt me daar. Ge mij in ruimte stelt. Met blij gezang. Dat mijn verlossing nodig. En wat er verder wordt Het vierde van de 32 We De mens toch geworden is het diepe val in adem. We willen allemaal aan de hemel toe. Heerlijk? Luister nu eens, kinderen. Allemaal aan de hemel. He? Ja hoor. We zouden de hemel wel willen bestormen om er een hel van te maken. Waarom? Waarom? Ach. De dichter van de 68 die had het anders dan. Die zegt hier: God is onze zaal. Water. maar nu is met die God in haar hand. want een veranderd mens een levend gemaakt ziel is nog geen bekeerd mens echt niet en een bekeerd mens is nog geen verloren mens en een verloren mens is nog geen verlost mens en een verlost mens is nog geen bevestigd is wat mag gang in het leven dan moet alles van ons ertussen tussenheid. en uw leven met tijden dat ze kunnen tegenwoordig een bekering, maken ze een rekensommetje van. Ze zeggen, als dat gebeurt, gebeurt dat. En als dat gebeurt, gebeurt dat. En als dat gebeurt, dan zal er dat gebeuren. En als dat niet gebeurd is, wadeloos. Ja, rekensommetje. Maar gods kind, die weten wij niet. Die weten wij niet. Nee. Die weten wij niet. Kijk. En dan komen ze weer met een andere gang in het leven. Want het is net een computer. Dat zijn van de computerbekeringen. En ze zeggen, oh, die vrouw, oh, die zit daar. Maar die vrouw die hoor ik niet meer. Ik kom bij die vrouw op huisbezoek. En ik zit er nu met die vrouw te praten. Ik heb nog geen antwoord. Ik maar mijn lieve kind. Wat is er toch? Ik heb je wel eens anders gekend. Ik dacht. Ik dacht dat hij het was. En dan komt de kerk in zijn bekommering. En dat is nu de levende bekommering. Twee emausgangers. Samen op weg. Uit de duisternis. Naar de duisternis. En huis. Daar komt die vreemdeling. Wat zei ik ga je ziet, ga je terug. Daar komt nu de kerk. In de totale dood terecht. Met al zijn werkzaamheden. En dan gaan ze maar naar huis. En wat denk je dat dat volk en oude doen? Die ging daar weg zitten kwijnen. Dan had de kerk weg. Dus daar hebben ze ook maar. Thomas zegt heer, Toen die ging om Lazarus op te weg ook zo'n geval. Christus was vervuld. In zijn hoofd. Met een gedachte van zijn opwekking. En Thomas was vervuld. Met een doods gedachte. Een te worden. En dan gingen die twee meisjes in de donker. Naar de donker. En toch ging die ze uithalen. Want God kan zijn volk uithalen. Hoe zou de Heer nu zijn volk uithalen? Ach mensen. Dan stort die de niet die uit. Ja. En als dan die liefde in het hart is geleven. Dan gaat hij in de heiligdommen. Kijk dan gaat hij zijn woord. Want dat woord er is zo lang gesloten geweest. En dan gaat de heren die gaat het woord eens dus openleggen. Al is het midden in de nacht. En wat gebeurt er dan? Dan gaat het woord er gaan mijn lezen. Ik niet het woord. Want ik versta er niets van. Echt niet. En dan gaat het woord er mijn lezen. Toen ik in uw heiligdommen inging, In die heilige. En hoe dieper dan God nu die emmelschangers ging ontdekken. En daar stortten ze dat droeve klacht uit. Zeiden wij dachten dat hij het was. Wie? Ja, die is er al vermocht, he. Dan heeft de kerk stil nog een aardse gedachte van hemelse zaken. Weet je daar wat voor? Aardse gedachte van hemelse zaken. Wij dachten dat hij het was. We zeggen dan die zoete en maar. Want die kan je kerk zo liefelijk komen. Ah oh, er is misschien wel een woord die die stem nog heeft. Als de Heer Jezus weer eens tot de ziel spreekt. Wat is dat toch een is en waar dat Wat zegt de Heer en tegenwaar. O waar, O en nou van ons. Gij en trage van vanuit. Wist gij Want er is niets meer verborgen voor Gods kerk. Als de weg die God met er is. Dus nee geen sommetje, Nee. Die zijn uitgerekend. En die zijn uitgewerkt. Ja, wat is het dan voor een volk die in de nachten lenende op aarde, de mens ik zei wel weer. Zegt als in mijn eigen gemeente. Als dan dat gemis in de ziel weer eens een dieptepunt bereikt heeft. hè? Het dieptepunt. En dan zegt de man wel eens tegen die vrouw, man, wat loop jij toch? Ja, ja. Of loop je s'nachts nooit? Dus zegt dat die man. Ja, kind. Okay. Ik kan niet slapen, waarom? Sterren, God ontmoeten en maar lopen. Daar leg een vrouw en die man die slaapt en dan zit het meisje op de rand van de bed. Met haar hand onder de ogen en die dus zegt: de God van mij. Dat is nu wat God is zijn volgen. Zaken van God geleerd van in de levenswoestijn? Och, mijn ziel en lichaam heen en dorsten naar u in de van de wereld. Dat daar een draak van droogte droog. En waar niemand en is. En hij zegt. Is er dan? Zegt ja, hij. Ach mijn voeten waren bijna uitgelegd. Daar zie je een vader. Daar zie je een moeder. Die een kind gedragen heeft onderdraaid. Daar zie je het kind de wereld. Doen. Ja meneer. En dan gaat het kind de wereld. Doen. En niet zal het ervoor. En dan op het niet. Wat doen ze dan? Dan denken ze kinderen op. Toen hij de, de, de, de koper slang in de woestijn. Daar hebben moeders stervende kinderen. Voor die slang gehouden. En uit het geloof genezen. Heb je nooit een stervend kind voor die slang gehouden. gezien. Nee. Daar heeft de nood van je ziel. Dat kind aan de troon der genade. Zie op ooit zo. Wat gegeven, En dat de heer overkwam. En dat hij die zaak weg kwam. Wat zingt hij dan met de kerk. Ik zal geen nooit vergeten. En mijn helpen. Al mijn hulp. En al mijn lust. Zes weken later zitten we midden in de dood. En dan zeggen ze, vertel er eens van, denk je man al alsjeblieft je mond gaat? Want ik hoop het zelf niet meer te redden. Mannen. Maar je hebt tegenwoordig mensen die kunnen de kering vasthouden, die kunnen de rechtvaardigmaking maken vasthouden, die kunnen zichzelf vasthouden. Het hele zakje gaat één keer over de kop hoor. Helemaal. Maar Gods volk moet door God vasthouden worden. En dat eens naar de schouder van de boer. Want die houdt zich vast. Ik heb nu in mijn beide handpalmen gebraten. Er is angekend, is een aangekend. Hij als in de eeuw. En de wanhoop van zijn ziel. Hij kon niet verder. Met een drie ene God verzoend mensen. Maar hij is een totale onbekeerlijkheid tegengekomen. In een stuk van hij maken. Hij ziel altijd onderste boven. Tegenwoordig heb je mensen, die kunnen de potjes zo recht houden, omdat ze nooit in de woestijn gewandeld hebben. Daar zat die man. En hij wist helemaal niet meer waar het heen het was in de oorlog. Alles om die man sloot in. En toen kwam de god over. En ik, onder de zwaarste omstandigheden, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd, en u en u. Zijn steeds voor, dan kan en het gevonden hebben is dat hier. Het gevonden hebben. Legt het op zijn schouders. En dan worden de hoerenkussen van de kerk afgekust. En dan worden de tranen worden gedroogd. En dan wordt de vrede tot de ziel gesproken. Want hij was verloren. Hij was dood. Maar is wederom wetend geworden. Hij was dood, uw broeder. Ja, hij was dood. En is er een ogenblik stilte in de hemel. Voor dat verloren schaap als dat weer thuis mocht maar er is hij ook alles kwijt. En ook zijn eigen kwijt. Dat zal de grootste verlossing mee zijn Als Maar ze mooi zijn eigen eens een keertje kwijtraken. Want je hebt toch wel wat last aan jezelf. Vind je niet? De daar van de rabijn. Als je er iemand doodsloeg. De moordenaar. Die deed ze echt niet in de gevangenis. Nee. Weet je wat ze deden? Ze bonden het lijk op zijn rug. Nou die man sloeg nooit een mens bedoeld, hoor, Echt. Die liet dat lijk, liet hij zich, op die man zijn rug wegperen, Nou, die slaat nooit geen met dood. En daar loopt nu de kerk mee. De kerk loopt met zichzelf te sjouwen. En dan moet hij net zo lang sjouwen, totdat dat lichaam deze doods af mag leggen. Dat zal een verlossing zijn. Dat zal een verlossing zijn. Dat zal een verlossing zijn. Mensen, als we onszelf zelf eens kwijt mogen in het recht. En als de kerk zichzelf eens kwijt mag, dan kan die met die dichter zo kostelijk zien het Dan ga ik op tot Gods Tot God. Mijn God, de bron van de Daar zal ik zingen stemmen staan. Tot hem. Van zijne goedheid daar, Die na kort stond over mijn eindullen. Bergen. En dat is een volk dat hier dikwijls, met een gesloten mond, vol met vijandschap, overeen met de wegen des heren, door de levenswoestijn trekt. We gaan eindigen. Als we door de woestijn trekken, dan is het nacht. En als je dan in de nacht door die woestijn in gaat dan kan je absoluut niet zien. Dan geef je een beklemmend gevoel. aan. Denk was door die woestijn geweest. We samen, de vrouw en ik. Door de woestijn heen. En dan gaf je altijd een beklemmend gevoel. Als hier wat gebeurt. Dan is het af. Maar. Als je dan in de wet een klein tuintje ziet. Dan gaat er een lichtje branden. En als je dan weer eens in dat kleine dorp kwam. Dan zei je op de stafkaart even kijken. We zijn hier. En zo is het nou met de kerk. Misschien zitten een paar van Altijd maar in de donker. En altijd maar in de woestijn. En dan bij tijden en ogenblikken. dan legt God dat kinderbakken nog eens even op. En dan ziet hij dat hij dat verloren schapjes werkt in die woestijn. En dan kijkt die kerk, die kijkt weer op zijn paspoort. En dan gaat hij naar Gods woord. Zegt, hij, hier zit hij. Hier ben ik. En dan kijkt hij ook op zijn paspoort. Want wij moeten een paspoort hebben, geliefde. He? We moeten een God voor ons leven hebben, een Borre voor onze ziel. En een pas voor de hemel. We zijn allemaal in de leven allemaal. En die pas moet niet getekend zijn door een dominee hoor, want die wordt helemaal niet aangenomen. Of een ouderling kind ook niks. Getekend in het bloed van Christus. En dan zullen wij uit dat bloed van Christus, daar zal die pas op de grens, als we erover moeten, worden om mijn pas gevraagd. Ik heb al duizend keer meegemaakt. En dan komt die pas uit die zat, en die zegt, uit een koninkrijk bent je. Uit dat koninkrijk, en dat is de pas uit de hemel. En als je getekend is in het bloed van Christus, mag iedereen. En zo niet, is er nog een weg van de hemel naar de hel. En die zal wel bebandigd Dat kan maar goed doen. Want wij hebben tegenwoordig een op opkomen, mensen. Ik zal eens wat zeggen, daar kan God niets van kwijt. Niets meer. Die zijn zo zelf voldaan dat de stater hier en de fariseërs en de schriftgeleerden, ja, die murmureerden. Die murmureerden. Maar er was er maar één. En daar staat er van die één. En die roept zondaars. En eet met hem. Wat een ergernis voor de vrome wereld hè? Dat je er wat David. Had God koning gemaakt. David was al niet gelopen. En de mocht hare terugkomen. Wat een bemoeienis. Wat een bemoeienis in de ziel. Als de ziel nog eens in het verbond geleid wordt. Wat een bemoeienis. En wat eet die man. Hij gooit zijn koninklijke mantel uit, en hij deed alleen een linnen en hij ging met arme volk voor God feest houden. Met dat arme volk voor God. Want er is er nooit gerenken in. En er is er nooit gerenken arm. En daar ging hij feest mee houden. Met dat arme volk voor God komt hij Gods gezin. Dat was ze vertellen. En wat deze vrouw? Ze verachtte hem. En niet verachtte hem. En het zei David, die met het stof heeft verhoogd. Om bij dat volk te te kijken. En dan worden ze veracht. Gods knechten. En Gods kinderen. Omdat ze met dat arme voortverhoofd. Dat kan je zien in de fariseers. Ze murmureerden. En. zondaars en tonaars Die vluchten na. Waarom? Die werden door de wet Mozes. En nu is hij geworden uit de vrouw. Geworden onder de wet. Of dat degenen die onder de wet waren, voor hem verrost zouden worden van de wet. Nee, dat klaar helemaal niet. Dan ben je nog niet klaar. Want er is die tekst maar half uitgewerkt in je zielkind. Want er staat er dan nog meer. En wederom tot kinderen aangenomen. Dat is ook een daad. Mag de kerk was wat van proeven en maken. Dat mag de kerk was van proeven en smaak. Maar om de, keer de medereizigers naar de eeuwigheid, we moeten gaan eindigen. We kunnen veel op aarde verliezen. Veel. Ik denk dat ik er wel wat van weet. We kunnen veel verliezen. Je kan je naam verliezen, je kan kinderen verliezen, je kan je vrouw verliezen, je kan je geld verliezen, je kan alles verliezen, maar je ziel is verloren. Je hoeft niet meer te verliezen, die is verloren. Denkt wel. Onze ziel is verloren. Maar nu is er één gekomen wat hier staat, wat zegt hier dan om het verlorene op te zoeken maar dan moeten we verloren zijn niet het half verloren, niet de gedachte van verlorenheid, nee het verloren en als we nooit verloren geweest zijn zijn we nooit opgezocht. hoor je dat, dus in de wedergeboorte gaat de mens in de beginsel verloren want dan wil je God aan het maar dan moet hij die verlorenheid in en door om de genade gods achter de dood te vinden. Ja. En we zal de kerk moeten gaan leren, maar dat zullen we allemaal moeten leren: de omgekeerde medereizen. Want als we verloren voor God komen, dan komen we hier, wat hier van de verloren zoon staat. Hij was dood, maar hij leefde. Hij was dood. Dus daar moet God ons vinden in de dood. Maar hij is weer levend geworden. En met de fariseeën en de juiste broeder hebben we niets te maken, gemeente. Al zijn we in die toestand voor onze ziel hebben we niets mee te maken. Want hij had niet ere van zijn vader op de oog. Had ook geen eer voor Had ook geen lust om van dat geslacht de schaap te eten. Die wil het wel meer een geitenboekje doen. Maar de heer Jezus hebt gezegd hier. En thuiskomen, de buren geroepen, zeggende: Wees blijder met mij. Want hij was verloren. En ik heb mijn schaap gevonden. En dat is zo. Ik zou nog één eenvoudig geven. Want een mens moet leren in zijn leven. Als je nu boeren bent. Waar je allemaal van boeren afkomt. Dan heb je hebt kippen op die hartvloer. Kippen. En dan loopt dan een heim met zijn kijkertjes. Dan laat die hen die kijkertjes wel zo onderheen erin. Maar als er een kat in de buurt komt. Dan was je ook een boerderij thuis. Als er dan een kat in de buurt kwam. Dan kakelde die hen En dan schoot al die kleine krikken. Kleine heim. Schoot allemaal onder de vleugels van de oude. Want dan drijft de gevaar. En als ze onder de vleugels van de oude zat, zag je ook geen klein hennetje meer. Nee, echt niet. Zat ze nog warm ook. En ze zagen zelf het gevaar niet. Want ze kenden het niet. En zo is nou Christus. Als Christus een kerk in gevaar ziet, slaat hij ze met de vleugel over de kerk heen. En dan kan daar niemand bij gaan. Wat zijn wij dan onbeschermd, gemeente, als we die worm niet hebben? Wat zijn wij dan onbeschut. als we God niet hebben? Denk er maar eens over kinderen, je bent nog zo jong en als je nou een ziel voor de eeuwigheid, en dan vannacht eeuwigheid wordt, waar moet het dan heen kinderen als een eens 88 89 is, kom je op bezoek en dan zeggen ze, ja dominee, ja ja ja ja, ik sta nog vrij gerekening ik ze, nou dat zeg je nog moet. Ik ben zeker goed niet eens dat ja, kan ik er doen en mijn vrouw, zegt mijn vrouw hoort er ook niet bij ze hebben een beetje vlag mee ze buigen je knieën nog wel eens als ik buig mijn knieën, man. Ik ga niet meer op mijn knieën. Ik, daar heb ik. Daar heb ik. En dat is praktijk hoor. Die oude stakken kon niet meer op zijn knieën. Die waren stram geworden. En zijn hart versteen. En u wil God. Die harde knieën nog buigen. En dat steenhart wegnemen. En het vleesje schenken. Waarom? Uit die even gezonder. En als je nu kinderen hebt. Je moet meer de kinderen niet. Die hebben nog jongen, niet. Die kunnen ze buigen voor als ze naar bed gaan. Ik zeg het in mijn gemeente ook altijd. De kinderen buigen je knieën maar ook Als je naar bed gaat. En dan lig je daar, daar. Dan lig je daar. Dan moet dan beter, zegt er een kattekazand tegen in Amerika. Zo, kind. Dan zeg je maar tegen de Heer, oh Heer, oh, schonk mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn pakje ten leids moeten nemen. Zeg dat maar aan. Ja, ja, zegt de al met je hart Als je die kinderen in onze tijd ziet ter wereld, die alles wegsleept. Naar de eeuwige nacht. En die kinderen. En dan zo'n kostelijke ziel voor de eeuwige. En dan in die eenzame. Als je dan alleen naar dat bedje gaat, dan zeg: ik, ik vraag het naar aan de Hij vraagt maar naar zijn sterke. Hij kan je nog een keer. Heb geen lust in de dood door Goddeloos. Echt niet. Denk er maar eens, om eens En dat je dan eens bij dat verloren schaap mag komen. Alles, alles, van je leven verzonnen. Want die gezegende morgen. En die zoete emanuel. heeft het kruis heeft die verdaan. En de schande veracht. Naakt aan het kruis hoor, naakt. Omdat er een naakte zondaar. Hebben we niet veel meer aan hoor. Een naakte zondaar. Bekleed zou worden. Tot de klederen der gerechtigheid van. Voor de vreugde die hem was voorgesteld. Het kruis heeft gedaan. En de schande verracht, dat er in de dag de dag op het Baalland Poppus ging God voor zijn kind en knecht hemel En daar zag hij de zangers aan de glazen zee. Hij zei zomer speelde op de schieters. En er werd een lied gezongen aan die zangers. Hij lamme hoops, gij zijt waard te openen, alle lof, en, dank, en eeuw, tot in der eeuwigheid. Dat waren nu die verloren schaap. De verloren schaap uit het huizen israels, die die van eeuwigheid gekend, geliefd, en uit de eenzijdigheid van zijn eeuwig hoffelijk welbaar heeft opgeraakt, op het vlakke des helks, om eeuwig te zingen. Van Gods goeder heen. Amen. Ach, Heere. Wil gij ons nog gedenken. Wij schijnen nog een naam. Zie gij op ons in grins van ons. Terwijl ook de napredeke nog zijn. Denk aan uw kerk. Door u vanouds verkregen. Wij zullen ons alle goed aan nabij ook oppassen. Over de onveilige wegen. Naar onze ijgelijke bestemming op aarde. Hij wil niemand ons er weg nemen. Door die koude handen dus. Wil deze Amsbroeders verdenken. Ook uit die andere deeltjes uweerden. O God. Het is allemaal zo verre weg. Maar gij even wel. Gij blijft dezelfde weer. Vanuit hun toe en kreeg. Oor en verhoogd. Om u's verband. Om Christus. Te zijn. Amen. Amen. Onze slotzang zei. De salm 40. En daarvan het achtste vers. Wij nu de salm 40 vers 8. Verheugt het volk. Verblijt en alle neer, Die naar u zoeken. Telkens stond. En wat er verder voor Het achtste van de 4.000. Zegend, des eergaard en uw breeding. Heer, zegen u en hij behoede u. Heer, door zijn heilige aangezicht, over u lichten en zij uw genade. Heer, verheffen zijn aangezicht over u en de heilige u vreden.